Thijsje Oenema heeft de tweede 500 meter gewonnen op het NK Sprint in Heerenveen. Ze bleef Margot Boer en het Gerritsen voor. In het algemeen klassement leidt Boer voor Oenema en Gerritsen. Oenema moet drie tiende seconden goedmaken op Boer op de laatste duizend meter. Gerritsen bijna achttiende. Het weer geregeld zon, is zo'n zeven graden. Vanavond vanuit het zuidwesten bewolking en vannacht overal regen of motregen. Morgen bewolkt en druidt. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A16. Rotterdam richting Breda. Tussen Hendrikido Ambacht en de randweg Dordrecht 6 kilometer. Zijn voor een deel omrijders vanwege de afgesloten A29. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat bij de de Dolder 2 kilometer. Die A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is dicht tussen Barendrecht en de Afrit oud Heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Volgens Rijkswaterstaat komt de weg rond half 4 weer vrij.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 En hele goede middag en welkom terug hier in Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moet het afsteken van vuurwerk verboden worden voor particulieren? We gaan er zo over debatteren met Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam en Tom van der Hart, eigenaar van het vuurwerkbedrijf. En Justus van Oel komt langs om u een zonnig en energierijk 2012 toe te wensen. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AfroVML of ons bekijken via de website RU1.nl. Consumenten, CONSUMENTEN, CONSUMENTEN, CONSUMENTENRUBRIEK, Ja. Yeah! Hallo allemaal, welkom bij Consumenten, Consumenten, ConsumentenRubriek, Ja. Yeah! De laatste van het jaar, de laatste. Het einde van het jaar, een tijd om terug te kijken, dingen op te rakelen. Het is ook de tijd van lijstjes, verkiezingen. Wie is de beste, wat is de beste? Eerder deze week hoorden wij van de beste oliebal van Nederland. Die bevindt zich in Rotterdam maar minder door de media uitgediept, maar toch minstens zo... alomtegenwoordig en typisch oud en nieuw, vuurwerk. Wie, oh wie, heeft het beste vuurwerk? Welk vuurwerk knalt het hardst? En met welk vuurwerk kun je het beste andere dingen doen... dan alleen met de ozo-nichterige aansteeklont van veilige afstand aansteken... om daarna de magere oes en a's van immer teleurgestelde familieleden... te mogen incasseren? Goeie. Bij mij aan de tafel het testpanel. En geef ze een applaus. Tuvel Maarsk en Bato Fineer. Okay, dank je wel. wel. Dank je wel, Jan. Dank je wel. Dank je Heer, uh, welkom. Ja, dank je wel. Ja, dank wel. Ja, het uh, testpanel. Jullie waren met z'n vijf. Ja, dat klopt. Maar... Uh, nu zijn we met z'n tweeën. Dat zie ik. Waar is de rest? Uh, Jan, uh, Jan Pap, die kon niet, want die moest... Uh, nou ja, die had de had, uh, testcategorie betonstrijkers. Oh, ja, ja. dat is uh, dus op zich niet zo erg. Nee. Maar toen uh, kwamen we aan bij de categorie... Laatste met categorie. Uh, welk vuurwerk kun je het beste best andere, andere dingen, dingen doen... Dan, dan, dan alleen met die ozo-nichtere aansteekland van ja. veilige afstand ja. aansteken... Ja. Ja. om daarna te ja. maken... voels ja. en aansland niet met teleurgestelden... meer te ik Nou, en toen ging het mis. Op zich ah, was het wel leuk wat hij had bedacht. Dus de betonstrijker dan in dit geval in de fietspop. gezeten op een fiets. Uh, verstoppen en dan met een ja. zelfgemaakte lont van opgerolde wc hier uh, ja. uh, ja, aansteken en ja. dan gaan fietsen. Zo van: hé, uh, hey, kijk, ik fiets gewoon, er ja. is niks in de hand. En dan na ja. een paar seconden zo: bam! Die pomp van zijn fiets zo, bam! Ja. En dan zo van: uh, oh, er gebeurt mij nou. Kan ja. er nou ja. was, was dat geestig? Ja, behoorlijk, ja. Totdat ze benen eraf knalden. Ja. Wanneer was dat? Uh, na de eerste knal. Dus bij de eerste keer? Eigenlijk wel, ja. ja. Zo, dat is heftig. Uh, en de andere twee leden? Uh, Peter van der Voef, die zat ook bij het oorspronkelijke testpanel. Die wilde er wel bij zijn. Uh, ja, precies, maar ze had andere verplichtingen. Wat is er met haar gebeurd dan? Nou ja, de naam zegt het al, Peter. Maar jullie zeggen haar, het is een zij? Uh, ja, nu wel, ja. Uh, kijk, hij had, of uh, uh, zij. Uh, zij had de categorie de hardste knal. Oh, ja. Okay. ja, van heel erg dichtbij. Ze is erop gaan zitten of zo. Nee. Jawel. Oh, jawel. <laughs> en, en volgens mijn berekeningen zou er dan nog één iemand moeten zijn. Eh, eh. Klopt, Mafrando Piespas. Die moest de vuurwerkbril testen. De vuurwerkbril. Ja, ja testen. Ja, kijk, zo'n ding van ver af uh, werkt. Dat snapt iedereen. Maar wat gebeurt er als, uh, twee vuurpijlen, uh, als je die twee vuurpijlen zo op de glazen op plakt? Op de glazen zelf. Ja, dan gaat die bril de lucht in. Was het maar waar. Je verbrandt je hele kop, man. Dus het devies is... ja, uh, gebruik de vuurwerkbril alleen als je van een veilige afstand uh, vuurwerk gaat afsteken. Ja. Ja. En uh, gebruik vuurwerk met een wat langere lont als je je fietsbom van je fiets wil laten knallen... als je niet ja. wil dat dat één of meer benen kost. Ja, ja. en ga nooit, maar dan ook nooit op vuurwerk zitten. Ja. Echt niet doen hoor, want ook niet met sterretjes of zo, want je verbrandt heel je anus. Nou, Koud nou, vuur, maar nou, reet. Nou, nou, nou, nou. Ja, nou ja, het is toch zo, dat is een medische term hoor, wat moet ik dan zeggen? Kond. Ja, uh, oké, okay. uh, dank voor de test. Gaan jullie zelf nog knallen dit jaar? Absoluut, ik heb plannen met spiritus en tape. Ja ik, ga... ja, ik niet, want ik heb geen vingers. Ja. Of ja, ik heb wel vingers, maar niet meer aan mijn hand. Hoe komt dat? Lang verhaal. Goed, heren, dankjewel en een prettig uiteinde. Henri van Loon, Pieter Bouwman en Bas Hoeflaak. horen u. We gaan debatteren eigenlijk over hetzelfde onderwerp als waar het net over ging, over vuurwerk. Iedere week in Vrijdagmiddag Live krijgen twee mensen de vloer, twee katheders zetten we daarvoor klaar, twee mensen met verstand van zaken achter die katheders. Uh, ja, we horen ze al, uh, althans hier wel, zo nu en dan die knallen, uh, over minder dan 24 uur kunnen vuurwerkliefhebbers hun rotjes, duizend knallen en vuurpijlen legaal afsteken. En dat is Arno Bonte, fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam al jaren door en in het hij pleit voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. Ton van der Hart, eigenaar van een vuurwerkevenementenbedrijf... ziet helemaal niets in zo'n verbod. Uh, allebei welkom. Meneer van der Hart. Ja. u gaat er morgen weer een, een knalfeest van maken, neem ik aan. Uh, nee, ik ben zelf morgen vrij. Oh. Mensen mogen zelf gelukkig afsteken. Maar in uw vrije tijd steekt u zelf niks af? Uh, nou, nee, alleen uh, beroepsmatig. Alleen beroepsmatig? Ja, ja, ja, ja, grote evenementen. 5 mei, Koninginnendag, uh, Bruiloft. En waarom en... zelf niet? Zegt u? Waarom niet als particulier? Uh, ik denk dat ik genoeg vuurwerk afsteek dit jaar. En dan is het altijd even leuk om te kijken wat de buren doen. O, oh, dat wel? Ja, ja, ja. ja. Uh, ik mag op, het graag zien. Op veilige dus. afstand? Ja, ja. ja. Meneer Bonten, wanneer denkt u dat het verbod dat u graag zou willen... voor die particulieren er uh, ooit uh, zou komen? Nou, wat mij betreft uh, volgend jaar al. Dan al? Dan al. Uh, en uh, we kunnen uh, wat mij betreft in ieder geval beginnen in een aantal gemeenten. Ik woon zelf in Rotterdam. Uh, daar is de vuurwerkoverlast uh, ja, wordt eigenlijk elk jaar groter. Er vallen heel veel uh, slachtoffers. Uh, dus uh, mijn voorstel is om in ieder geval Rotterdam volgend jaar vuurwerk vrij te maken. U steekt zelf ook geen vuurwerk af? Nee, ik het steek aan. het niet af. Ik ga morgen kijken bij uh, de mooie professionele vuurwerkshow bij de Erasmusbrug. Want daar ben ik dan weer wel ja. voor. We uh, u gaat debatteren over de stelling zoals wij die hebben geformuleerd. Het moet voor particulieren verboden worden om vuurwerk af te steken. U krijgt eerst allebei 30 seconden om ongestoord te spreken. Daarna mag u elkaar ook gerust onderbreken. Uh, meneer Bonten, u bent voor de stelling. Dus u mag beginnen, 30 seconden. Ja, nou ik, ik kijk die, die uh, vuurwerkoverlast. Die, die neemt steeds meer toe. 15% van de Nederlanders uh, koopt vuurwerk. 25% steekt dit af. Maar meer dan de helft heeft er last van. Jaarlijks vallen er honderden gewonden. En wordt er voor miljoenen aan schade aangericht. Uh, ik vind dat we toe zijn aan een modernisering van de Nederlandse vuurwerktraditie. Uh, niet ieder voor zich knallen. Maar één centraal, professioneel vuurwerk per gemeente. Zodat we op een veilige en feestelijke manier het nieuwe jaar in kunnen luiden. Ruim binnen de tijd. En meneer Van der Harts, ja, u bent tegen het voorstel voor het verbod. Ook voor u, 30 seconden. Uiteraard. Uh, ik denk dat het een uh, traditie is in Nederland... die we zeker niet moeten doorbreken. En wat meneer Bont denk ik, vergeten te melden... dat zijn de cijfers namelijk waar dus uh, de gewonden vallen... En uh, het gaat hoofdzakelijk, denk ik, met Oudjaarsavond... om Jan en Truus met de kinderen die, die gewoon aan de straat staan... en daar hun vuurwerkpakketje afsteken en die traditie dus doorvoeren. Waar de gewonden vallen, dat uh, is eigenlijk altijd de, de knutslaars. We hoorden het net op het nieuws nog weer, een vuurwerkbom. Uh. Ja, dat, dat was u, 30 seconden. E, ja. Maar misschien toch even door op die slachtoffers die meneer Bond ook aanvoert als belangrijk argument. U zegt, dat, dat, zijn, dat gebeurt alleen als mensen zich onordeelkundig een... met vuurwerk bezighouden? Nou, de, de, de mensen die dus, wat ik, ik noem ze maar even, Jan en Truus en de kinderen die aan de straat staan... daar vallen de gewonden meestal niet. Het is altijd de gewonden die vallen bij mensen die op een of andere manier professioneel vuurwerk hebben... Kunnen krijgen ergens vandaan of het uit het buitenland gekocht hebben. En die dat dus uh, ja, ondeskundig afsteken. En waardoor er dus uh, gewonden vallen. Als je gewoon uh, hier bij de, bij de winkel uh, goedgekeurd vuurwerk Pardon. koopt. gaat er niks mis. Nee, in principe niet. Meneer Bonten. Niet. Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, Het is waar dat uh, illegaal vuurwerk en knutselen met vuurwerk... dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Dat moet je absoluut niet doen. Maar 80% van de ongelukken gebeurt gewoon met legaal vuurwerk. Dat wordt ook elk jaar uh, weer zwaarder. Uh, en je ziet ook dat uh, de mensen die daar slachtoffer van zijn... Uh, voor de helft zijn dat niet de mensen die het zelf afsteken... maar dat zijn toeschouwers en voorbijgangers. Nou, Dat zijn dus mensen die daar niet om gevraagd hebben. En ik vind dat we als overheid daarvoor op moeten komen... voor de veiligheid van uh, de gewone Nederlanders. Ja, ik ben, dat, dat, dat, dat begrijp ik wel, maar... Uh, de overlast over het algemeen zit in de dagen ervoor. Hey, ik bedoel, vanaf gisteren om tien uur kan de vuurwerk gekocht worden. Dat is uh, logisch, om, anders kun je die toestomen niet, uh, niet, niet genoeg doen. Maar ze steken het ook al af. Kijk, en daar zit natuurlijk het grote probleem. Men gaat naar honden gooien, men gaat naar voorbijgangers gooien. En dan krijg je dus gewonden. Ik bedoel, men is daar niet op voorbereid. En ook gewonden ik... door uh, mensen die eigenlijk zelf helemaal geen vuurwerk afsteken. Nee, bij mensen. Maar de Jan en Truus, die dus vanaf twaalf tot kwart voor één dat vuurwerk afsteken. Die hebben daar plezier mee, die doen dat goed. En die kinderen hebben daar plezier mee. En dan, daar vallen ook over het algemeen niet de meeste gewonden. Meneer Bonte, waarom wil u een eind maken aan een, uh, op zich... als je het goed doet, veilige traditie gewoon één keer in het jaar? Ja, omdat uit de cijfers blijkt dat het uh, niet veilig is. He, er vallen ja. jaarlijks honderden gewonden. En de vraag is, is dat het waard? He, is dat het waard um, ja, Meneer Van der de de Heijden, vrijheid... De meeste problemen zijn juist voor oud en nieuw. Nou, het grootste aantal slachtoffers valt... Uh, uh op, uh, op o, ja, 12 ja, uur of, of net iets uh, na 12 uh, Daarvoor heb je vooral de overlast, hè, dus de enorme knallen... waar mensen zich ook aan, uh, aan storen. En um, zou het nou echt zo erg zijn als we in navolging van andere landen... als bijvoorbeeld Australië of Ierland in Nederland zouden zeggen... we gaan dat vuurwerk niet meer allemaal stuk voor stuk de lucht in knallen, maar we gaan, uh, want u bent zelf ook uh, ja. organisator van die evenementen... Precies. dat op een professionele en mooie manier doen... en vooral op een hele maar veilige je, manier. Maar daar heb je dus direct het probleem. Er zijn uh, iets meer dan 100 gecertificeerd gecertificeerden hier in Nederland, die zou dus een show mogen afsteken. En ik ken collega's die hebben heel wat gecertificeerde in dienst. Eentje van 25, daar is niemand te krijgen voor oudejaarsavond. U zegt, er zijn er niet genoeg om in al die gemeenten zo'n e, georganiseerd het helemaal, het vuurwerk het voor elkaar. Het is niet uitvoerbaar. Nee, voor u wel gunstig als bedrijf, toch? Voor de werkgelegenheid. oudejaarsavond mogen ze overuren om het, het hele jaar. Nou oh ja, dan komt de grote vraag naar uw werk. Ja, maar als er niemand nou wil. Ik bedoel, mijn personeel wil niet. Nou ja, het punt is, als je zegt als niemand wil... uit onderzoek uh, overigens, meneer Bont blijkt dat maar 10% van de Nederlanders voor zo'n verbod is. Hè? Nou ja, dat is wat de minister beweert. Oh, uh, er dat was, klopt uh, niet. Er was bij uw collega's van Stand.nl van de week een peiling... waaruit blijkt dat de 72% van de luisteraars van Radio 1... Maar dat is veel ...voorstander van is, dat is... Uh, nou ja, het ja, ligt ja. niet helemaal ja. representatief, maar het, geeft, het uh, geeft wel wat aan. Kijk, het is natuurlijk een praktisch punt. Uh, u heeft daar gelijk in een praktisch punt. Er zijn nu te weinig vuurwerkprofessionals... Om overal in elke gemeente in Nederland zo'n show te organiseren. Uh, maar dat praktische punt is volgens mij in een paar jaar tijd op te lossen. Meer u geeft, u geeft, ja, u geeft ja, zelf ook opleidingen. Want die mensen moeten namelijk om up-to-date te blijven, om dus veilig met vuurwekken om te gaan. moeten ze zoveel shows per jaar maken. Ja. Om dus die praktijkervaring te houden. Dat ja, is meer een organisatorisch dan een principieel uh, probleem, ja, eigenlijk. Je ja, zal meer mensen op moeten leiden als je het allemaal georganiseerd af wil laten steken. Okay. Want op zich, zegt u meneer Bonte, vuurwerk afsteken vind ik goed... Mits het eh, niet door particulieren, maar door organisaties... zoals die van meneer Van der Hart gebeurt. Mits het niet op een onveilige manier door amateurs gebeurt... maar door professionals. En er zijn inderdaad eh, heel veel eh, fanatieke vuurwerkafstekers... die ook heel boos op mij zijn geworden. Van ja, waarom wil je ja, dat bevoegd, plezier wel. nou van ons afnemen? Nou, tegen die mensen zeg ik... Eh, volg zo'n cursus eh, pyrotechniek ja, nee, nee, en lever een nee, nee, nee, nee, bijdrage. Er komt heel wat meer bij kijken dan alleen van... Hoe ho lang de duurt zo'n cursus, he? meneer Van der Hart? Sorry? Hoe lang uh, duurt de cursus het cursus op om... zichzelf duurt iets zo lang. Alleen de Praktijkopleidingen die, die vooraf gedaan moeten worden. Ja. Men moet aantoonbaar gewoon opleiding hebben gehad bij een bestaand vuurwerkbedrijf. En dat duurt hoe lang? Uh, dat zijn er twintig uh, avonden of dagen dat, dat je daar nou, in ieder geval mee, mee moet. Maar dan moet je dus ook nog eens een keer de opleiding daarna doen. En je moet dus bijgeschoold blijven. Ja. Nou, dat laatste is ook al een probleem. Nog één ander argument ja, tegen uw branche eigenlijk. Want de opbrengst van die vuurwerkverkoop, begrijp ik, is zo'n zo zo 60 miljoen euro per jaar. Maar de kosten van de, het schoonmaken, meneer Bonte, die, hoe hoog ligt die? Nou ja, die lopen in, in de tientallen miljoenen. Uh, het schoonmaken, het uh, uh, herstellen van de schade, die wordt, ja. uh, wordt aangericht. Maar, maar, maar, maar gaan we dan binnenkort ook, uh, als er een keer wat gevoetbald wordt... en daar wat fout gaat, gaan we al het uh, voetbal dan ook afschaffen? He, dan hebben we weer Jan en Truus die dus met de kinderen aan het veld staan. En dan zeggen we gewoon van nou nee hoor. Die voetballers die maken ook zoveel ellende. Ja, Zo'n risicowedstrijd kost ook handig voor geld, dus, meneer Bond. En dan gaan we ja. daar de volgende schrijven. Dus nou, gelukkig straat. vallen er uh, bij het voetballen heel wat minder gewonden en nou, doden. Nou. Uh, dat, is, dat is bij uh, vuurwerk bij Oud- en Nieuw. Ik wil de televisie Oud -Nieuw... wel eens laten zien dan nu hoor. Ja, nou, een, nee, met vuurwerk gebeurt. bij Oud- -Nieuw is dat wel anders. Uh, en nee. ik, ik wil daar echt op een... Uh, op een uh, goede manier een einde aan maken. En niet door het vuurwerk af te schaffen. Want ik ben maar ook wat, zelf wat, wat een groot liefhebber Wat denkt u dat er gebeurt vuurwerk? op het moment dat u het vuurwerk afschaft? Dan heeft u dus Jan en Truus met de kinderen... die dus dat twaalf uur uh, tot kwart vreemd vuurwerk afsteken. Maar degene die echt die die-hards... die gaan gewoon door, die blijven kopen in België. Je maakt het juist illegaal, runselen. bedoelt u? En dat was die groep die dus zoveel schade maakt en die dus zoveel gewonden Dus zo'n verbod, meneer Bond, heeft een averechts effect. Nee, wat ik voor Jan en Truus uh, wil... is een hele mooie vuurwerkshow met ja, oud en dat nieuw. Kan niet, dat een, we net een veilige praktijk, zodat die kinderen ook geen slachtoffer worden... en nee, het nieuwe jaar ingaan met wil. een oog of een... Of maar een hand meneer van der Haart zegt, het effect zal nou juist zijn... dat het, ik noem het maar even, ondergronds gaat... en dat je juist veel meer van het gevaarlijk vuurwerk... Ja, dat is in het dat buitenland niet gebleken. Meer. In Australië, in Ierland en ook in New York. In New York uh, hadden we dezelfde praktijk als hier in Nederland. Er werd uh, enorm veel vuurwerk door individuen de lucht ingeschoten. Heel veel ongelukken. Uh, toen heeft uh, de gemeenteraad van New York heeft gezegd... dat gaan we anders doen. We kiezen voor het Australische model. We steken een hele mooie, spectaculaire, professionele show. Uh, gaan we organiseren. Uh, verder verbieden we het particuliere vuurwerk. Nou, dat was het eerste jaar even lastig te handhaven. Want er waren uh, mensen die een beetje reconcentrant werden. van we gaan het toch... Want, doen. Het, ook het tweede Hoor, jaar belt, was het je, nog van, een klein beetje een probleem. Door door. Nou ja, die maar die het derde jaar, het derde jaar ja. uh, was de handhaving Ga, prima. Goed? Ja. Uh, was het aantal slachtoffers uh, gereduceerd tot bijna nul. Dat heeft van de ook voor ogen staat. moet u horen, als u nu een paar knallen hoort hè, hier buiten... en u belt 112 en 2 of de politiebureau, weet u wat ze dan zeggen? Zijn is ze altijd te laat. Ja. ja, nee, maar ze komen niet eens. Hmm. We gaan tot dat, slot... Dan, dan dat... wil u dat het nog eens een keer verder doortrekken... door het illegaal te maken, wat men dan doet. Meneer Van der Hart, uh, uh, Emily Bonte... Uh, we sluiten het debat hier altijd af met, uh, met één laatste vraag. Namelijk, in dit geval, uh, meneer Van der Hart, vindt u dat er helemaal niets of toch wel iets in de argumenten van meneer Bonten zit? Ja, waar, waar, waar wat zit, dat is dus dat je het op de goede manier moet aanpakken. Je moet het aanpakken aan de illegale kant en aan de dagen ervoor. He, want dan stellen we Truus en Jan wel veilig om twaalf uur. En dat is die traditie. Daar gaat u weer mee met meneer ja. Bonten. Meneer Bonten zit er helemaal niets of toch ook wel iets in de argumenten van meneer Van der Hart? Ja, er zit zeker wat in de argumenten van de heer Van der Hart. Hè. Uh, wat hij aangeeft, er zijn nu te weinig professionals om dat vuurwerk af te steken. Nou, dat is volgens mij een probleem wat op te lossen is. Daar hebben we een paar jaar tijd voor nodig om die mensen op te leiden. En ik weet dat uh, de mensen die heel graag vuurwerk afsteken... die staan, die staan in, de in de rij. Want dat zijn de mensen die groot zijn maar op dat mij. En die kunnen bij de heer ja. Van der Hart een hele mooie cursus pyrotechniek volgen. U bent het nog niet eens. Ik stel voor dat u rustig doorpraat. Buiten de uitzending om. Arne Bonten van GroenLinks... en vuurwerkdeskundige Tom Van der Hart. beide dank voor dit debat. En dan nu eindelijk de muziek. Net waren ze schandalig ineens van het podium weggejaakt... doordat de sport te, uh, nogal lang doorging. Maar ze staan er en ze gaan nu voor ons spelen. The Wooden Saints. cry, she's so heavy, my boat may sink, I don't mind, and I can swear, we, we, never bother going over clouds, never bother going Asleep. I will starve the prisoners I can't dig a tunnel, such a marvelous scene We are bursting at the seams. All the risk we used to take Don't you know that we are never safe? Slimming oh. while we're only half awake. Older oh, the risk we used to take. Never bother going over clouds. Melancholy is the only way. Never Bother Going Over Clouds, De Wooden Saints, vindt mooie muziek? En eh, wil je een album, het album, het nieuwe album dat binnenkort uitkomt van ze, winnen? Of wil je naar de presentatie van dat album? Dan moet je eh, een vraag beantwoorden, namelijk waar wordt dat album gepresenteerd? In welke Amsterdamse poptempel op 28 januari? Als je dat weet, moet je het even mailen naar vrijdagmiddaglive.navro.nl. Maak je dus kans op kaartjes of het album zelf... Victor van Woudenberg is een van de leden van The Wooden Saints. Het, uh, jullie zijn met z'n zevenen vandaag, Victor. Normaal ja. met z'n tienen, begrijp ik zelfs. Ja? Het is een eindexamenproject, hè? Uh, nou niet helemaal, het, het is een project dat we hebben bedacht en en passant hebben we daar ook eindexamen mee gedaan. Op welke opleiding? Uh, dat was het uh, uh, conservatorium in Amsterdam hier. En, en wat is de gedachte achter de band of, of is die, die niet? Nou die is er zeker. Uh, Arjen en ik, de toetsenist en ik uh, zijn hiermee begonnen en wij wilden eigenlijk heel graag een uh, plaat in eerste instantie maken waarbij we niet vast zouden zitten aan een vaste bezetting. Dus we dachten we willen nummers schrijven. En uh, afhankelijk van wat in ons, voor ons gevoel die nummers dicteren, willen wij dan een arrangement maken en ook bepalen wie het gaan spelen, wie het gaan zingen en wie er meedoen. Dus met wisselende muzikanten. Dat heeft erin geresulteerd dat er, dat er wisselende muzikanten zijn. Ja. Nou, uh, vandaar ook uh, dat grote aantal, uh, neem ik aan. Uh, wooden Saints? Wooden Saints. Dat, dat, waar komt dat vandaan? Nou, wij zaten in een, uh, onze, onze eerste studio, de Wooden Saints studio. Oh, die heette zo? Die heette zo, oh. want er stond een heel groot beeld van Augustinus. Bleek later trouwens van kunstwas te zijn, maar... maar... En niet van hout? Niet van hout. Wie <laughs> ja. is van hout? Nou goed. Ja. Het, het album uh, dat jullie uh, hebben opgenomen nu, dat is opgenomen in Baanbrugge. Ja. Jullie schrijven erbij uh, de plek ook waar de Beach Boys uh, ooit uh, hebben opgenomen. Absoluut. Omdat jullie daar enige verwantschap mee voelen met die groep? Nou, goed? zeker. Ja. Ja. Nou, ja. Dus het is uh, wat, wat heel te gek is aan de Beach Boys, natuurlijk, is hun, uh, hun Arrangementen. Zijn maar die hele oude mannen die nog wel eens, geloof ik, hier en daar optreden? En vooral, ja, maar vooral goed zijn die meer stemmige zang. P Pardon, sorry. Vooral goed zijn die, vooral meer, stemmige goed zang. Zijn die meer stemmige zang. Ja, ja en nee, hij bedoelt ze kunnen ze schrijven ook fantastische nummers. Maar, ja, uh, dat ook. Ja, maar dat is iets wat wij zeker proberen, uh, proberen te implementeren in onze muziek. Ja. Die zang. Ja. En de composities, namelijk mooie songs maken met een kop en een staart. Ja, kijk, wij houden, wij houden, van, uh, wij houden van duidelijke melodieën en van uh, ja, teksten waar je. Uh, waar soms misschien grapjes in zitten... of die anders in ieder geval echt tot de verbeelding kunnen spreken. En dat, uh, Wanneer komt het album uit? 6 januari. 6 januari. Het wordt dus gepresenteerd in een Amsterdamse poptempel En als je weet waar het is, moet je het ons mailen. En dan win je dus of het album of kaartjes. Dank tot zover we gaan jullie nog uh, tweemaal horen. Het volgende. Vandaag, in het zicht van 2012, een boodschap van licht en vreugde. Komend jaar belooft ons een zonnige toekomst. Ieder jaar belooft ons trouwens een zonnige toekomst, al sinds 1913. In dat jaar stond een Amerikaanse ingenieur bij een waterpomp in de woestijn. Achter hem stonden spiegels. Uit de pomp stroomde honderden liters grondwater omhoog gepompt met stoomkracht, en die stoom werd opgewekt door de hitte van de zon. Al in 1913 kon in een woestijn een eeuwig werkende zonnepomp worden gebouwd. De ontwerper daarvan, Frank Schuman, sprak toen de historische woorden: De mensheid moet uiteindelijk gebruik gaan maken van zonne-energie of terugvallen in de barbarij. Deze Frank Schuman zal later een profeet blijken te zijn... maar de mensheid leert helaas langzaam. In 1986 miljarden tonnen aardolie later... maakte een Duitse ingenieur een berekening. Alle energie die Europa per jaar nodig heeft... kan je dankzij de zon ook binnenhalen op een stuk woestijn zo groot als Wales. Binnen zes uur. Alle woestijnen op aarde samen ontvangen per jaar genoeg zonne-energie... voor duizend planeten aarde met samen 7000 miljard inwoners. Gerhard Knies, de man die dit voor het eerst uitrekende... bracht vervolgens twintig jaar door in wetenschappelijke eenzaamheid. Want ook al moest iedereen toegeven dat het sommetje klopte... de zonneprofeet werd weggezet als zonderling. De woestijnen bleven leeg, af en toe passeerde een Amerikaans leger... om her en der oliebronnen veilig te stellen, maar dat was het dan. Gerhard Knies stelde toen de historische vraag... zijn wij als menselijk soort echt zo dom... om van de woestijnzon geen gebruik te willen maken? In augustus 2011, hier voor de deur van Café de Kroon, stuit columnist Justus van Oel op een fietstaxi met zonnepanelen op het dak. De ontwerper en bereider van die Solar Rickshaw is blij verrast door de complimenten en nieuwsgierige vragen van uw columnist. De meeste mensen vinden het maar achterlijke onzin om de zon te gebruiken voor wat extra fietskracht. Uw columnist sprak toen de historische woorden. Lekker zo doorgaan, Thomas Lundy, want de mensen zijn gek en altijd al geweest. Dames en heren. Ik wens u voor het jaar 2012 een bedrag van 8.000 euro toe. En met dat geld zet u dan uw hele dak vol zonnepanelen. Inclusief montage en BMW. Waarom? Ja, Vanwege het geld natuurlijk. Met 8.000 euro aan slim ingekochte zonnepanelen... bespaart u ieder jaar opnieuw 700 euro aan elektriciteit. En dat 25 jaar lang. Oké, okay, het kan zijn dat er in die nieuwe steeds goedkopere zonnepanelen van 2012... hier en daar wat Chinese kinderarbeid zit. Dat is jammer, maar ga nou niet net doen... of u zich al jaren zorgen maakt over Chinese kinderarbeid. Meestal denkt ook u met uw portemonnee en zwijgt uw geweten. En dat is alleen maar mooi, want juist daarom... bent u een ideale kandidaat voor zonnepanelen. Broeders en zusters... Occupy je eigen dakterras. En investeer volgend jaar 8.000 euro in 15 stuks zonnepanelen. Goed voor een jaarlijks rendement van bijna 10 procent. Meer dan bij welke bank of belegger ook. Broeders en zusters, fuck de beurzen en de pensioenfondsen. En koop in 2012 voor 8.000 euro 15 stuks zonnepanelen. Uw einduitkering is gegarandeerd minstens 17.000 euro. En als de stroomtarieven weer eens omhoog gaan... is dat vanaf nu elke keer lachen. Want u merkt daar niks meer van. Ik wens u een verlicht, zonnig en energiek 2012. Justus van Oel. En hij heeft voor zover ik weet geen aandelen in de zonnepanelen. Het NOS-journaal, nu Gert Kluk. Gert Kluk, dacht ik, zat al klaar om u het laatste nieuws voor te lezen... maar dat gaat hij uh, zo doen. Na Gert Kluk gaat u luisteren naar psychologe Denise de Ridder. Die vindt dat er iets uh, nogal mis is met hoe wij denken... over eten, afvallen en lijnen. Een onderwerp waar veel mensen hebben bij ons laten vertellen... zich bezighouden, mee bezighouden deze dagen. En Frits Barend zit natuurlijk klaar om met ons niet alleen... de sportieve hoogte- en dieptepunten van de afgelopen week door te nemen... maar sterker nog van het afgelopen jaar. En misschien, als we tijd overhouden, dan kunnen we ook nogal... vooruit uitblikken naar 2012, want dat wordt natuurlijk eh, HET sportjaar. Er staan allemaal grote evenementen eh, op de agenda. Er komt ook een Radio 1 Sportzomer. We gaan wekenlang achter elkaar uitzenden. En ik geloof dat Gert Kluk nu inmiddels is gearriveerd. Het NOS Journaal. Radio 1. Het NOS Journaal. De nieuwe Spaanse regering van premier Rajoy heeft bekendgemaakt... hoe ze de financiële crisis in het land gaat aanpakken. De centrumrechtse regering gaat komend jaar 8,9 miljard euro bezuinigen op de uitgaven. Daarbij wordt geen enkel ministerie gespaard, zei de minister van Financiën na kabinetsberaad. De lonen van de ambtenaren worden bevroren en verder worden de belastingen verhoogd. Dat moet 6 miljard euro opleveren. De 2300 werknemers van de zonnehuizen wachten ontslag. De instelling met zo'n 20 tehuizen voor mensen met een ontwikkelingsstoornis ging begin deze week failliet. De komende zes weken blijven de personeelsteden nog aan het werk en worden ze uitbetaald door het UWV. Er wordt gezocht naar een overnamepartner. In Syrië hebben orde troepen traangas en scherpschutters ingezet... om demonstranten te verjagen. Uit verschillende plaatsen komen meldingen over doden en gewonden. In steden in het hele land zijn honderdduizenden mensen op de been. De betogers willen de waarnemers van de Arabische Liga laten zien... hoe groot de onvrede onder de bevolking is. En dat zijn de hoofdpunten anww Verkeersinformatie. Er staat een file op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Hendrikje Do-Ambacht en Zwijndrecht. 2 kilometer zijn daar drie rijstroken dicht. Heeft te maken met een aanrijding waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. Het geldt ook voor de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Ook een aanrijding tussen Rotterdam Centrum en Spaanse Polderstaat 2 staat twee kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. En vanwege technisch onderzoek na een aanrijding is de A29... Rotterdam richting bergen op Zoom nog steeds dicht... tussen Baardrecht en de afrit Oud-Beijerland. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Goedendag. Goedemiddag. Welkom terug bij Vrijdagmiddag Live vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zodra ik met psycholoog Denise de Ridder over eten, afvallen en lijnen en Frits Barend over het sportieve jaar 2011. U kunt reageren. U kunt ons twitteren hashtag #afrovml of ons bekijken via radio1.nl. Meneer, mensen van het goede leven, welkom bij de allerlaatste rubriek... De rubriek van dit jaar. Afgelopen zaterdag overleed Johannes Heesters op de gezegende leeftijd van 108 jaren oud... Volgens het Guinness Book of Records was Johannes Heesters de langst optredende artiest. Hij heeft naar schatting 9000 keer op het podium gestaan. Onze redactie werd deze week benaderd door de in Nederland wonende, maar van oorsprong Deense zanger Knoet Prulap. Die uh, beweert dat hij de oudste optredende artiest is. Uh, mijn Deens is niet zo goed en het Nederlands van Knoet is ook niet optimaal. Vandaar dat uh, hier ook aan tafel een talk zit. Meneer Mollema, dit is Mollema. Welkom uh, beiden. Uh, Wielkun. Uh, ja, meester, kreef is twee, meeuw kan okay, Oké, wat wat zegt hij? Hij zegt dat hij net 142 jaar is geworden. Ah, gefeliciteerd. Je uh, denkt Tot nu toe staat hij 130 jaar van zijn leven op de planken. Zo, nou dat is niet mis. En heeft hij al meer dan 25.000 optredens achter de rug? zullen blijven de keers waarvan 12.403. 94 optredens op een Duits cruise. Ship. Oh, wat een raar aantal. Hij was een week ziek. even stoel om over de Wat zegt hij? Hij zegt dat die teringlijst van het Guinness Book of Records zich mooi hebben vergist. Yes, tijd van de En nu? Hij vraagt uh, wat dat zijn. Oh, dat zijn oliebollen. Die eten we in deze tijd rond oud en nieuw. De biendele oliebollen. En dat is heel wat. En dat is heel wat. Oliebollen. Oliebollen. oliebollen. Oliebollen. Ja, zo hebben we het bijna in Spanse klappen. Durvalumsky. Hij zegt dat de oliebollen naar Durvalumsky's maken. Door Palumpsy? Durvalumsky. Door Malumpy. Door Malumpsy? Door Malumpsy. Walumsky. Ja. Oh, wat zijn dat? Een soort ballen van deeg en krenten die je frituurt. Olieballen. Door ja. Wallumski. Precies. Precies. Goed. Knoet. Uh, dus u bent eigenlijk de langst optredende artiest. Jo, Kloot. Uh, Kloot. Holler, laat het Ja, kan Ja. En uh, kunnen we binnenkort nog een optreden verwachten? Riaudau, Palatiatiatrol, Alamboya. Vrienden, wat is Een karakter, Zeker. Oké, okay. een, een afscheidsconcert? Concert to the last molligheid. Nee, als Best die moet je in een close kan kijken. Er een voelen Nee, geen afscheidsconcert. Oké. Nou, door over de kerkanset jubelen, hele masterballiet, want hij roelen Ivoonia, brakst op een Oké, okay, het wordt een jubileumavond omdat Prolap ondanks 130 jaar in het vak zit en hij zal samen met Ivoonia en Ben Kramer een drie tenorenconcert geven. Oh. Een Durvalumski kalaraproest oh, Mandara. Noski stanker, uh, smurde bruut Wat zegt hij? Hij zegt dat hij Durvalumski wel lekker vindt, maar deze olieballen vindt hij niet vreten. Bola oh. boze Wat? Uh, er zijn nog krankzinnig veel kaarten. Heren, bedankt. <laughs> Henri van Loon, Pieter Bouwman en Bas Hoeflaak. We gaan terugblikken op het sportieve jaar 2011 met Frits Barond. Uh, uh, maar eerst even Frits, ik vind niet dat je het nodig hebt voor alle duidelijkheid... maar heb jij wel eens bezig gehouden met afvallen? Met afvallen? Afvallen? Afvallen? Nee. Die Diëten? Nou, ik hou er wel rekening mee. Misschien dat de microfoon van Frits open kan, dat scheelt. Nee, ik, uh, je hoort dat het vrouwen moeten er goed uitzien... En dat ik... Ik ben in een nogal materiaal omgeving grootgebracht. Dus mijn vrouwen vinden dat ik er ook redelijk moet uitzien. Dus daarom fiets ik om niet te dik te worden. Ah, kijk, dat is, dat is, dat en voor is jouw geheim. En voetbal ik nog. Mensen die wel moeite hebben met eten... die moeten vooral luisteren naar het gesprek dat ik zo met Denise de Ridder ga voeren. Die hier ook aan tafel zit. Welkom. Uh, maar eerst gaan we even uh, naar een andere manier van bewegen luisteren. Schaatsen, Sebastian Timmerman, hoe staat het ermee? We hebben gekeken naar de tweede 500 meter bij de mannen. En ik denk dat Hein Otterspeer daar onderweg is naar zijn eerste Nederlandse titel... Als sprinter zijn eerste Nederlandse seniorentitel. Hij wordt dan weliswaar tweede op de 500 meter in 35-20. Achter Michel Mulder. Maar hij neemt de leiding steviger in handen dan dat hij al had na de eerste dag. Vooral omdat Stefan Groothuis zijn 500 meter verprutst, niet verder komt dan de negende plaats. Tweede bocht ging helemaal mis voor Stefan Groothuis. Ging bijna onderuit. Hand naar het ijs. En daardoor verliest hij veel te veel tijd op Otterspeer. Die geen fouten maakt. Winnende tijd trouwens... 35,07. Een dijk van een tijd. Een dijk van de rit. Bijna een kampioenschapsrecord. Net niet voor Michel Mulder. Die zich daarmee trouwens de Wereldbekers inrijdt. En zijn broer daar deel weer uitstoot. Tweede, dus Otterspeer Smekers. Wordt drie betekent voor het klassement na drie afstanden. Dat Otterspeer aan de leiding gaat. En op de 1000 meter een voorsprong heeft van 85 honderdste op Stefan Groothuis. Dat is een groot verschil. Als Otterspeer zijn hoofd koel houdt, kan hij dus de eerste Nederlandse sprinttitel gaan pakken. Groot, hij staat tweede en dan een groot verschil naar de nummers drie, vier en vijf. Otte Speer, geen fouten maken en dan wordt die jonge Zuid-Hollander, 23 jaar, is die voor de eerste keer in zijn carrière Nederlands kampioen. Uh -huh. Sebastian Timmerman, schaatsers hebben er geen last van, maar 2 miljoen andere wel Nederlanders wel. He? Het... De, deze jongen, Frits? nou dat ziet dat geld niet bepalend is in sportsucces. Het is de, de passie van die coach, Geert van Velden. en die jongens hebben allemaal bijna geen geld, alleen onkostenvergoeding behoor je niet tot de grote ploegen en beheersen dit sprinttoernooi. Dat is wel heel knap. Dan kun je weer vrolijk van worden, ja? toch? Ja, daar word je heel ja. vrolijk van. Goed, ik wilde zeggen dat schaatsers geen last hebben van dik zijn... maar 2 miljoen andere Nederlanders wel, bij deze dus. Eh, als u daar problemen mee hebt... Eh, de oliebollen staan hier ook weer op tafel. Dat zijn van die dingen eh, die je dik maken. Dan moet je in deze tijd natuurlijk vooral je voornemen... om te gaan diëten, of niet? De Psycholoog Denise de Ridder. Uh, ik zou niet voornemen om te gaan lijnen of te diëten. Niet? Nee. Want? Omdat lijnen het eigenlijk het beste recept is op, uh, voor overgewicht. Overgewicht? In het begin, ja, overgewicht. In het begin helpt het heel goed... omdat je vasthoudt aan de regels uit zo'n dieetboek. Maar de ervaring leert dat uh, de meeste mensen... na vier tot zes weken zo'n dieet voor gezien houden... weer in hun oude patroon vervallen. En vervolgens... Of zelfs nog dikker worden. En dan, dan uiteindelijk dikker worden. Ja. Ja. Maar dit is toch wel de tijd dat heel veel mensen zich voornemen om te gaan lijnen. Ja. Onverstandig dus. Nou, het is heel goed om uh, een goed voornemen te maken... of het nou lijnen is of iets anders. Maar veel mensen realiseren zich niet dat hun voornemen is nog maar het begin En niet het einde. Als je een plan hebt of een goed voornemen, moet je daarna actie ondernemen... En helaas is het zo dat veel mensen blijven dromen van hun goede voornemen. En zich niet bewust zijn van de lastige momenten. Bijvoorbeeld als het gaat om lijnen. Ja. Ook niet nadenken over de goede momenten om je de plan in momenten, praktijk te brengen. De momenten dat je geconfronteerd wordt met dat heerlijke voedsel, wat je misschien beter niet kunt eten. Al het lekkere eten dat elke dag op elke plaats, 24 uur om ons heen is ja. om daar vanaf te blijven. Ja. ja, maar hoe moet het dan wel? Uh, Lijnen moet je niet doen, je moet ook niet vertrouwen op hilskracht... maar je moet nadenken over de obstakels. En uh, bijvoorbeeld een hele goed, uh, uh, goede manier om minder te eten... is om een als-dan-plan te maken. Een als-dan-plan? Een als-dan-plan hebben psychologen onderzocht. Als je van tevoren nadenkt over een goede situatie... waarin je je voornemen om gezonder of minder te eten in, uh, bedenkt... en je laat dat even door je hoofd gaan of je schrijft het op... Daar kun je vervolgens, als die situatie zich voordoet... Uh, word je er als vanzelf aan herinnerd. En is het niet zo dat je op het moment supreme denkt van laat maar zitten. Maar moet je, moet je nou met discipline hebben. Nee, het, het voordeel van zo'n uh, als-dan-plan is dat je juist geen discipline hoeft te oh. hebben. Als je oh. denkt, als ik om vijf uur thuis kom, dan neem ik een appel... En je komt dan om vijf uur thuis en denk je... Hé, hey, er was iets aan de hand. Ik moest een appel nemen. En dan doe je dat? En dan doe je dat. Oh ja, is het, het zo klinkt, simpel? Het is eigenlijk vrij simpel. Maar dan moet iedereen af kunnen vallen. Ja, het uh, er zit is, klein... Maar dit doet mij toch... Ik wil u niet beledigen, maar dit doet mij denken aan nou, een stapel. Nou, dat hoop ik niet, nee. Ik bedoel, dit zijn toch... <laughs> dit komt bijna ongeloofwaardig ja, over, zo ja. simpel. Wie, hoe bewijs je dat? Ik bedoel, hoeveel onderzoeken... Is dit, dit onderzocht? Het is uh, heel uitgebreid onderzocht. En het, maar niet het klinkt, door die direct stapel, hoop ik. Het klinkt uh, te gek om maar te zijn, maar ik kan uitleggen waarom het werkt. Het als dan, uh, door die, uh, daar even over na te denken... komt er een soort koppeling in je hoofd die die situatie koppelt aan het plan. En het is uh, een soort mentale post-it en je denkt er dan aan... Uh, dan zou je kunnen zeggen, nou, iedereen kan zo'n als-dan-plan pla maken. Waarom is niet iedereen dun? Ja. De crux zit natuurlijk in de goede momenten bedenken. Ons favoriete voorbeeld van een plan dat niet werkt... is dat iemand ooit opschreef... Uh, als ik uh, morgen chocolade eet, mag ik geen mascara op. Is ook een als-dan-plan, maar niet eentje waarvan je afvalt. Nee, niet maar goed, maar toch even praktisch. Want ja, ik ben uitgenodigd bij wijze spreken morgen voor een copieuze uh, maaltijd. Ja. Uh, dan moet ik me voornemen, ik ga maar de helft eten of zo. Mijn uh, advies zou zijn om bij feesten en partijen... vooral niet aan de lijn te doen om oh. minder te eten. Oh, dat is te fijn. We moeten, uh, als er feesten en partijen zijn, moeten we meer, moeten gewoon eten wat we willen. Uh, we moeten alleen niet doen alsof het elke dag feest is... wat uh, veel mensen tegenwoordig denken. Maar dat denken. is het toch ook niet? Uh, als je kijkt naar de eetpatronen van mensen... dan uh, komt er elke dag veel uh, op tafel. Is niet een veel simpeler plan om alle scooters af te schaffen... en alle kinderen en iedereen te verplichten om, om te gaan fietsen? Bewegen, ik begrijp u bent van de sport... is uiteraard heel belangrijk om allerlei redenen... maar uh, het, het, het gaat om twee kanten. Als je heel veel eet en toch heel veel sport... Uh, dan uh, zul je minder dik worden uh, dan als je ja, uh, sterke, niet sport. Sterker, sporters, sporters eten heel veel. Ja, maar het gaat, ook om, het gaat niet alleen om veel eten, het gaat ook om het soort eten. Veel ja, snacks, nee, okay, ja. veel vet en zoet. Ja. Ja, bovendien, als die sporters stoppen, worden ze dik. Ja, nee, maar ik bedoel, wat ik inderdaad zie om me heen, je hebt gewoon die scooter terreur in Amsterdam. Ik fiets nog veel. En Gaat dan je, zie je allemaal kinderen zie je op hun ja. scootertjes rijden. En dan denk ik, ik, ga fietsen. Nou, dat zal mevrouw de Ridder, niet afraden, neem ik aan. Maar, uh, wij ik nu. woon da, zelf dus in Utrecht. je uh, neemt, ik heb een dan land. val je af. U woont in Utrecht en u loopt en fiets veel, begrijp ik. Ja, ja, Maar toch, want het, het, ik begrijp wel iets van de beetje sceptische reactie van Frits. Het klinkt bijna te simpel voor woorden. En we hebben natuurlijk wat wetenschappers gezien die met onzin kwamen en zo. Maar dit is allemaal uitgebreid onderzocht en het werkt ook echt. Ik, wil niet, ik ga hier niet verkondigen dat ik het, uh, het, het recept uh, in, uh, in de pacht heb... hoe je overgewicht moet oplossen. Het is een enorm probleem. Vijftig ja. procent van de mensen in Nederland heeft overgewicht. In onze omringende landen is dat vaak nog meer. Dus er zijn geen simpele oplossingen kun je twee dingen doen, heel cynisch zijn en denken van nou... Uh, laat maar zitten, of dit is de eigen verantwoordelijkheid van de burger... wat de overheid bijvoorbeeld uh, zegt. Dat is, een, dat is een beetje cynisch om, dat, om aan mensen te vragen... blijf maar van dat eten af, terwijl het overal is een hele andere strategie waar andere mensen voor pleiten... is om uh, de, de voedselindustrie aan banden te leggen. Ja, of, of belasting op ongezond voedsel. Het is, is een nobel streven, maar dat is niet makkelijk te realiseren. We kunnen geen drooglegging ja, toch van onze het omgeving... Steeds, te makkelijk voorbij aan we kunnen dat geen bewegen. drooglegging van onze omgeving uh, realiseren. Dus het, het zit ergens daartussenin. Ja. Mensen moeten zich uh, meer bewust worden van ze eten... en proberen met een aantal slimme trucjes wat een aantal nieuwe gewoontes te kweken, een aantal nieuwe regels... Maar dan blijf ik erbij dat een slim trucje is toch gewoon bewegen. die fiets. jouw punt snap ik, maar eventjes, want mevrouw de Ritter... heeft dus psychologische inzichten bekeken en... Ja, maar u hebt nog geen antwoord gegeven op de vraag van Jan... is het hem echt goed onderzocht dat als dan dat dat... Precies. ...zich niet kan resultaten opleveren. Dat is zeer goed onderzocht. Door wie, door waar? Uh, we gaan, ik ga geen grappen maken over die Stapel. Er zijn verschillende onderzoeken uh, gedaan door psychologen... Uh, op verschillende plekken in Europa, Groot-Brittannië, Nederland en Amerika. Er zijn meer dan 100 studies gedaan en die ja, laten maar nog, zien... Ja, maar dan kunt, u kunt er toch concreet aangeven... die en die studies, zoveel mensen zijn onderzocht. Weet u wat? Als u, ik wil het best citeren staan er allemaal uit het in. boekje. Ja. Uh, het u me, het, okay. uh, het, het principe van het als-dan-plan werkt. Mm -hmm. Maar nogmaals, mensen moeten goed, een goed inzicht hebben... zich goed bewust zijn van gevaarlijke situaties. Anders ga je situaties. Ja, Het is, het is niet op... een, een heel gemakkelijk recept, maar het werkt, zegt u. Uh, het staat inderdaad in de grote voedselverleiding. Het is het boek dat u erover geschreven hebt. U mag zo direct ook kritische vragen stellen aan <laughs> Fris Barend... die het over de sport gaat hebben. Maar wij gaan eerst weer luisteren naar de Wooden Saints. Tjur, tjur, tjur. On the roof's roof enough for you to be here too. The heat is waterproof. Well that's a time to think of things to do. We'll dress and dress it Wandering around the zoo You reaching me the news I kiss your cheek because I love you too Watching the platypus It's not odd at all days ago, I thought of answers that I did not have, I ran about for gold, and what I found made me feel kind of sad, how big is the universe, Well, how should I know? Once in a while A thousand stories high And now I've found out why We stopped the construction work Once in a while The Wooden Saints en degene die wisten waar hun uh, nieuwe album gepresenteerd wordt... dat is namelijk in Paradiso in Amsterdam. Dat is uh, Sander Rechthuit, die krijgt kaartjes voor die uh, cd-presentatie. En de cd zelf gaat naar Thijs Risselada en Lindy Oud. Gefeliciteerd! Sporting. Hoofdredacteur van helder Frits, ook aan jou de ambitieuze vraag... om uh, te vertellen wat de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar waren. Was het lastig? Nee, het was niet lastig. Het was een jaar met vooral heel veel dieptepunten. Het is een pre-Olympisch jaar voor de Zomerspelen, dus weinig echte hoogtepunten. Denise de Ridder, psycholoog nog aan tafel. Uh, actief op het sportgebied? Uh, actief kijker. Actief kijker. En dan vooral naar? Hockey. Hockey. Je zegt het met bijna schaamrood op de kaken, maar dat hoeft nee, toch niet. Oh, Oké, okay, goed, nee, even. misverstand. Uh, Frits, nou begin maar. Hoogtepunt of dieptepunt? Nou, de hoogtepunt uh, Bob De Jong, twee keer wereldkampioen, vijf en tien kilometer, vijf kilometer hebben we een fragment van. Even kunnen we misschien even naar luisteren. Ja, dat ja, hebben hij we wat klaar. Hij, doet, hij gaat voor goud. Het is zeldzaam wat De Jong hier doet. Bob De Jong is een tweede jeugd.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 Bob de Jong is zijn tweede jeugd. Ja, het is zeldzaam wat hij liet zien. Maar hoe zeldzaam ook. Je bent dan niet goed genoeg om sportman van het jaar te worden. Dan hoef je geen wereldkampioen te zijn, kun je van de reksokken vallen. Ja, want die verkiezing daar vind je niks. Nou, dit jaar is het echt een aanvluiting geweest. De sportman en sportvrouw verkiezing van het jaar. Uh, het hoogtepunt is ook Marjan Vos. Die wint waar ze start. Wint ze. Wordt ze wereldkampioen. Helaas weer tweede op de weg, maar heeft genoeg wereldtitels. De honkbalploeg, die onverwacht wereldkampioen werd. Wat een geweldige prestatie is. En de val. Maar goed, en. Uh, van Persie vind ik een hoogtepunt. Ja. Hoe die het hele seizoen, met name de tweede helft van het jaar... dit seizoen bij Arsenal voetbalt, een icoon is geworden. Kan de grote man van het Nederlands halfter worden. We hebben de, als ik even vooruit mag lopen voor het EK... we hebben een topscorer uit Engeland en een topscorer uit Duitsland. Er zijn vier grote competities, Spanje, Italië, Duitsland en Engeland. In twee competities hebben wij de topscorer... Huntelaar in Duitsland, Van Persie in Engeland. We hebben daarnaast nog een aantal zeer grote voetballers... Sneijder, Van der Vaart en Robben. Het is nu de taak van Van Marwijk om van deze vijf een mooie voetballende ploeg te maken... zodat wij in die eerste ronde zowel Duitsland als Portugal als Denemarken kunnen verslaan. Vol verwachting klopt ons hart voor ja. 2012. Maar goed, daar gaan we zo direct nog over door. Maar eerst nog even het afgelopen jaar. Nou, het dieptepunt uh, was natuurlijk die val van Johnny Hoogeland. Uh, en, maar laten we eerst even horen naar het directe versla het verslag daarvan. Aan de auto! Nee! Nee, dit geloof je toch niet? Fletcher, owner wordt hard gevallen. Wat in die toestang. hekken, dit is niet, dit kan niet waar zijn. Wat is dit hier, een officiële wagenrijd. Zo Fletcher van de fiets af. Een en wagen van er mee. en Hogeland heel hard de hekken in. Jongens toch, jongens. Het zag er heel erg uit, hoor. Nou, het was ook, heel erg. Het nee, was ook heel, nee, het heel erg. Was, hij is ja. een prikkeldraad, 23 hechtingen geloof ik. Hij is doorgefietst. Maar het ergste is, hij werd daarna een, een gigantische held in Nederland. Hij werd overal uitgenodigd. En op zich is het heel jammer. Wat had hij de etappe kunnen winnen? Had hij die bolletjes schuim heel lang kunnen houden? En wie zegt, had hij die bolletjes schuim naar Parijs kunnen brengen? had een hele goede tour kunnen rijden. En nu werd hij een beetje een, een held, een anti-held, omdat hij zo gevallen je, is, die is. Door, die, door die schandelijke botsing die, die hem is overkomen. Ja. Ontzettend jammer, want ik had heel veel verwacht van Johnny Hall. Hij was in een bloedvorm. En in Nederland zitten we wel eens te wachten op een echt groot uh, wielerresultaat. En dat is door Johnny Hoogland weer uitgebleven. Dus een in groot dieptepunt. Dit jaar is het ons niet uh, gegund geweest. Nee, uh, ja, een dieptepunt is de hele Ajax-soop. Ja. Vanaf het moment dat Ajax kampioen is, is het ellende bij Ajax. Je kijkt naar hockey, maar volg je zo'n soap ook? Ik kijk ook wel eens naar voetbal. En Ajax is me niet ontgaan. Niet op, nee. Wat vind je ervan? Uh, nou, voor een relatieve buitenstander, ik ben niet per se Ajax, want ik houd van voetbal. Is het, een, is het inderdaad een soap? Een, een moeilijk uh, te begrijpen. Nee, het, het is ook bijna niet meer te volgen. Ik bedoel, het hangt vanaf welke krant lees je om te weten wat je moet, uh, wie er gelijk heeft. Dat is ook heel kwalijk op dit moment aan het worden. Maar het is, gewoon, het is echt een complete soap. Het werd waarin... jou ook verweten, hè, je nog in deze uitzending. Dat ja, je ja, Kruif ja. Aan maar ik, nogmaals, ik blijf van mening dat Kruif heeft zijn nek uitgestoken wil het doen. Laat het hem tweeën doen zoals hij het wil doen. En ik weet niet, is de uitspraak van Ling al eigenlijk? Of zijn ze eruit gekomen? Dat niet dat ik, ik weet. Nee, nee, ook niet goed. Want er zijn ook weer een, kort, er zijn een aantal korte dingen. Ze geringen. moesten er samen uitkomen ja, nou, van de, dus, de rechter. En dan dus, uh, heb je die supporter die vorige week het verhaal... Ten Veldt haven, de directeur van Ajax en dus Ling. Eén is één grote ellende bij Ajax. Ja. Het is uh, echt... Uh, ja. Dieptepunt. Nou, ja. daar kunnen we voor nu wel bij houden, toch? Nee, en een aantal oh? dieptepunten vind ik... Een aantal overlijdensgevallen. Het begon met Koen uh, En zelfs Ajax-supporters hebben geleden... Onder het overlijden van Koermelijn. Koermelijn is een van de grootste voetballers die we ooit gehad hebben. Linksbuiten. Ik herinner hem nog een wedstrijd 9-4. De grootste nederlaag die AXT ooit tegen Fijland geleden heeft. Koermelijn in een bloedvorm. Kruif deed al mee als 17jarige. En na afloop, na die 9-4. Dat soort humor was er vroeger gelukkig nog. Loopt Koemelijn het veld af, ziet zijn tegenstander zuur weer en zegt: Verrek, deed jij ook mee vanmiddag? <laughs> een tijd waarin de nog niet op die manier het veld en, renden zoals we uh, dat recentelijk nou ja, En dan gezien. hebben we kort daarna, een week later, de overlijden van Peter Post. Ja. Peter Post heeft het Nederlandse wielrennen aanzien gegeven, heeft het Nederlandse wielrennen op de kaart gezet. dan kregen we de generatie Raas, Kneteman, Zoetemelk. Nou, daar zitten we eigenlijk nog op te wachten. We hebben even Michael Bogen gehad, maar we hebben geen echte aansprekende wielrenners op dit moment? Misschien dat Robert Gezik en Mollemaat worden, maar ze zijn het nog niet. Offlijden van Peter Post heeft me zeer aangegrepen. Mm -hmm. Daarna hebben we Wheel Curve de trainer, en Frits Korbach, de trainer. Twee tegenpolen. Wheel Curve die alleen maar op techniek trainde, bloedserieus. En Frits Korbach, de levenskunstenaar, die ooit trainer van Ajax had kunnen worden... zegt de overlevering, maar na PEC Ajax in de bestuurskamer in Zwolle... waar de Ajax-bestuursleden bij waren, en wanneer begint het neuken, riep. En, en toen, toen mocht hij Ajax, geen trainer man, van Ajax meer worden. Deze man moeten wij niet hebben. <laughs> hm. Dan het overlijden van Jan van Bever heeft me ook erg aangegeven. Pas 63 jaar. En het zegt wat over zijn status. De Volkskrant publiceerde deze week een lijst met overleden grote Nederlandse sporthelden. Daar werd Koemerlijn genoemd, Peter Post, Wielkeur. Maar Jan van Bever werd niet genoemd. En dat zegt wat hoe Jan van Bever blijkbaar in het leven gewaardeerd wordt. Jan van Bever was de beste keeper die we ooit gehad hebben in Nederland. Heeft de pech gehad dat hij ruzie kreeg met Johan Cruijff. Uh, heeft ook in 1974 het dat hij geblesseerd was... en daardoor het WK, dat grote WK in 74 niet meemaakte. Jan Jongbloed kiepte toen, kiepte goed. Maar Jan van Beveren was gewoon de beste keeper die we ooit gehad hebben. Is een beetje verbitterd naar Amerika gegaan. Is daar verzamelaar geworden. Is trainer geworden van kindertjes. Men kende hem nauwelijks eigenlijk daar... en is helaas overleden, pas op 63 jaar geleden. heb ik heel erg gevoerd. Door jou weer gememoreerd nu, ja. in ieder geval. Uh, we gaan we vooruitblikken. Nou, vooruitblikken is dus wat ik al zei, dat EK. Dat, uh, we hebben heel zwaar geloopt. Er zijn een aantal Nederlandse spelers zijn op dit moment niet in vorm. Nigel de Jong speelt helemaal niet bij Manchester City. Van Bommel moet je afwachten of hij zijn plaats bij AC Milan handhaaft. Dus dat betekent het middenveld, zoals we het hadden bij het WK... van Bommel, Nigel de Jong speelt niet. Dan moet je dus zoeken naar het nieuw middenveld. Nou, Kevin Strootman dient te gaan. Maar het zou wel leuk zijn als we die vijf voetballers die ik net noemde die het verschil kunnen maken, dat je die in een elftal kunt laten spelen. En dat is de taak van Van Marwijk, om daar iets op te vinden... zodat ze allemaal kunnen voetballen en goed functioneren. Dan hebben we nog een redelijke kans om de eerste ronde te overleven. Wat een beetje dringen voorin, of niet? Ja, en de, de, de Olympische Spelen komen eraan. Dat heb ik ja. ook al gezegd. Ik verwacht heel veel... we gaan zeilmedailles halen. De zeilploeg is in een bloedvorm. zijn uh, zeer succesvol teruggekeerd van het WK. En het zeilen kon wel eens de belangrijkste sport worden voor Nederland... Op, uh, medailles. op de Olympische Spelen? Ja, ja. Andere vlakken verwacht je geen medailles? Ja, nee, de hockeyvrouwen moeten. Kijk, de hockey is. Er zijn maar drie landen waar gehockeyed wordt. Dus je haalt altijd een medaille als Nederland. Dat zeker. Ja. Denise. Nou ja, bij wijze van spreken. Ja? bij wijze van spreken, ja. Kijk, en dat is ook logisch. In arme landen, heb je natuurlijk, in arme landen wordt niet gewaten, Polen niet gehockeyed. Want bedoel, nee. een arm land kan, geen, kan zich geen nou, zwembad Pakistan, permitteren. India. Ja, maar daar is het hockey ook helaas voorbij. Ja. Ook geen geld meer. Het is gewoon een geldkwestie geworden. Kun je dat zelf aanleggen. Dus hockey moeten wij gewoon. We krijgen vrouwenboksen voor het eerst. We hebben een paar goede vrouwenboksers twee die moeten gaan strijden wie het gaat worden. Maar goed, er zijn natuurlijk wel meer sporten waar we in mee gaan doen. Het zwemmen, natuurlijk. Zwemmen, de, met name de vier keer 100 meter wisselslag Estevette. Is altijd kandidaat. Maar hopelijk gaan die meisjes nu ook individueel medailles halen. En de Tour. Ja, de Tour hangt vanaf hoe is Robert Geesink hersteld... hoe dat Mauke Bollemaat en Johnny Hogeland. Ik hoop dat hij volgend jaar zo fit is... en dat die 23 uh, van Johnny Hoogland die 23 hechtingen die hij heeft moeten ondergaan... dat hij geen last heeft in zijn lichaam. Want dat is natuurlijk toch wat een ongelooflijk gif in je lichaam. Ik bedoel, 23 ontstekingen heb je in je lichaam. En je moet maar afwachten hoe hij daarop gereageerd heeft. We gaan kijken uh, of hij inderdaad voldoende herstelt... om ook uh, te gaan winnen in die Tour de France. Nou, winnen doet hij niet. Nou ja, etappes. Nee, hij kan geen tijd hebben. ja, ja. Zal ja, ik heb Ja, kan niet zeker. Hij in Spanje ook laten zien dat hij dat ja. kan. Dat bedoelde ik ook. Ik wilde niet meteen helemaal doorschieten naar het winnen van de Tour. Maar het mag ook, wat mij betreft. Ja. In ieder geval dank voor de terugblik op 2011 en de vooruitblik op 2012. En ook dank voor de voedseladviezen Denise de Ridder. Avo. Zo Zometeen van 7 tot 8. Manjare. De stand van het land in culinaire zin met wijnkenner Nicolaas Klei, Iens Boswijk van de Iens en strenge kaasmeesteres Patty Koster. Luister naar manjaren Zo meteen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Alle vrienden en familie de deur uit.